9 uur, Kees Rood, met het NOS-journaal. Een asielzoeker in Echt heeft zichzelf in brand gestoken... en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wie de man is en waar hij vandaan komt... wil het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. Hij stak zichzelf in brand in het asielzoekerscentrum van Echt. Hij ligt ernstig gewond in het ziekenhuis van Aken. Zoals verwacht heeft ook de Amerikaanse Senaat ingestemd... met het akkoord over de staatsschuld. 74 senatoren stemden voor, 26 tegen...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 T-Mobile maakt mobiel internet duurder en daarmee is de derde grote provider in Nederland die de prijzen verhoogt. Hoe ziet de toekomst van mobiel internet eruit? Daar hebben we het zo meteen over. En dan Amy Winehouse. Een week geleden is ze gecremeerd. Haar vader wil nu een afkeekkliniek openen in haar naam. En hoe ga je eigenlijk om met verslaafde sterren? Daar praat ik over met Bridget Maasland en Herman Brood, manager Koos van Dijk. En dan de schippers van BNN, die zijn vanmorgen vertrokken uit Deventer. Vanavond deel 12 alweer van hun avonturen van Frank van der Lende en Luuk Gink. Luc, waar zijn jullie vanav vanavond eigenlijk beland? Wij, wij kijken heel mooi uit op kampen vanavond. Spannend. Ja, heel erg. Ja. Ja. <laughs> Tot zo, hè? Tot zo. Today's Topics. Maar eerst Today's Topics. Waar heeft men het zowel over bij de groenteboer en online en aan de borreltafel? Liekeveld? Nummer 5. Eindelijk was het weer lekker weer in Nederland. Het is op dit moment zelfs overal nog boven de 20 graden. En in Maastricht zelfs 28 graden. Dus Nederland die ging vandaag massaal naar het strand. Nou, dat was dus het grote probleem. Hè? Ik sta hier uh, zo half op de stoep met mijn auto geparkeerd. Want uh, die N443 die zat helemaal vast. Dus ik was niet de enige die op uh, het idee is gekomen om eventjes naar het strand te gaan. Nou, maar als je er dan eenmaal bent en op dat strand ligt... Dan voelt het als een tropische vakantie. Ja, ik vind het behoorlijk warm. Het is dus lekker uitrusten. Een beetje proberen te slapen. Heerlijk. Ook de strandtenten die zijn nogal blij met het zonnetje van vandaag. Zeker weten. Uh, eindelijk weer een volle bak hier in het strandpaviljoen. En deze hele lieve meid die doet ook meteen een weersvoorspelling voor de rest van augustus. We gaan nog eventjes uh, augustus knallen en uh, nog drie weken meepakken. Drie weken 30 graden, komt helemaal goed. We gaan ervoor. Ja, dat zou heel mooi zijn. En wat doen ze eigenlijk in de rest van Nederland als er geen strand is? Nou, dan gaat de ijsbaan open. Ja, vandaag kan er nog een worden, dat klopt. <lacht> <lacht> dus wat kan er nog stoerder dan schaatsen in je bikini met een zonnebril op? Ja, en dan voor een hele goede zomerse slogan moet je natuurlijk in Brabant zijn. Lekker weer, dus we willen meer, toch? En dan nummer 4. De allereerste clip die je op MTV zag, die was van uh, Buggles en hoe toepasselijk video killed the radio star. Maar internet killed the video star lijkt het wel, want TMF die gaat helemaal van de buis, dat zegt de UPC. Maar de baas van TMF die is daar een stuk vager over. Nou, als je informatie hebt, kan je inderdaad UPC en Zik al willen, wat nu hun plannen zijn. En als je mij de vraag is, kan je pas stellen op het moment dat wij naar naar buiten gaan en niet eerder. Nou, ook over de toekomst van TMF kan ze eigenlijk niks zeggen. Nou ja, dat is ten eerste wel een hele algemene vraag die ik heel graag voor je wil beantwoorden. Maar nog niet helemaal kan beantwoorden. Dat is nog niet de timing dat we dat naar buiten brengen. Dus uh, ja, daar heb ik niet iets aan. Maar dat kan ik, kan ik ook niet veranderen. Daar zijn we nog mee bezig. Als je het doelt op die, uh, dat digitale gedeelte van TMF, als je het doelt op de toekomst van TMF, uh, MTV. Uh -huh. Dan gaan wij door eigenlijk wat we altijd doen en dat, dat is tv maken voor jongeren en aanbieden wat jongeren leuk vinden en daar zijn we continu bij bezig. Ja, ik snap natuurlijk dat het pijnlijk is om te zeggen TMF gaat van de buis. Want dat betekent niet alleen het einde van de Videostar, maar ook van hele prachtige programma's zoals deze. Hier vanuit Papillon waar heel veel Nederlanders zitten. Wie, hoe heet je eigenlijk? Paul. En jij bent? Jan. Het gaat eigenlijk om hem, want hij is alleen op vakantie. Ja, maar ik ben nog niet vreemd gegaan. Was dat een foute tekst? Ja, die die komt niet echt vertrouwelijk over voor je meisjes thuis. Het zegt Ik hou wel van je hoor. Nummer drie. Vanmiddag was er een vliegtuigcrash in Flevoland. En daarbij overleed één persoon, en dat is de piloot. Het is uh, neergestort in een uh, graanveld. En het vliegtuig lijkt over de kop te zijn geslagen, want het ligt ondersteboven en met de cockpit uh, eigenlijk geboord in de grond. En uh, ja, dat betekent ook dat uh, de uh, enige inzittende om het leven is gekomen. Want ja, de manier waarop hij op de grond is gekomen, daar was denk ik geen redder meer. Ja, en even lijkt het alsof er meer aan de hand is dan een eenzijdig ongeluk. Er zijn een paar getuigen die uh, dit vliegtuig naar beneden hebben zien komen en die spreken ervan dat er een incident is geweest met nog een vliegtuigje. Nou, uiteindelijk klopt dat ook. Volgens de politie van Flevoland... vloog het neergestorte vliegtuigje sneller dan een vliegtuig dat voor hem zat. En daarom moest die piloot uitwijken en dat liep verkeerd af. Het vliegtuig crashte in een akker. Nummer 2. Australië wil mensen die vluchten uit Irak, Iran, Sri Lanka en Afghanistan... niet op bezoek hebben... Ze proberen de asielzoekers af te schrikken met een filmpje van hoe zwaar zo'n reis is. Er is een deal gesloten met de Maleisië om die mensen uit te wijzen. Dat wordt allemaal gefilmd en op internet gezet. Want, leert de ervaring, die mensen die uh, gaan vluchten naar Australië... Nou, die kijken eigenlijk heel goed op internet en op de Facebookpagina van de Australische Immigratie... om te kijken wat ze te wachten staat. Ja, en wat ze te wachten staat, dat is veel gevaar. Er worden vluchtelingen gefilmd in een filmpje die uiteindelijk dus op de site komt te staan. En dat uh, ja, die mensen die proberen te vluchten naar Australië en komen uiteindelijk in een kamp in Maleisië aan. Dus we hopen in ieder geval, dat als die filmpjes erop staan, dat dat afschrikwekkend genoeg is voor die mensen. Dat ze realiseren dat ze niet naar Australië gaan, maar direct worden doorgezet naar Maleisië. Uh, dat ze dan het maar uit hun hoofd laten om op zo'n boot te stappen. En nummer 1, de Brabantse drugsmokkelaar Mandy. Ja, natuurlijk is het echt verschrikkelijk voor haar, maar... Ik ben onschuldig. Ik weet, oké, okay, ik heb het wel gedaan, maar er, er zit zoveel achter. Ja, ze werd gedwongen door Loverboys en die zijn uiteindelijk ook opgepakt, maar hoeft minder lang te zitten dan zij. En dat is zuur. Natuurlijk. Ja, eh, dat vond ik verschrikkelijk. Ik bedoel, eh, ik zit dan hier eh, helemaal alleen ver weg. En eh, ja, eigenlijk moest ik boete volgen voor, voor iets wat ja, ik niet wou doen. Ik weet dat ik toch een fout heb gemaakt door het wel te doen. Maar uh, ja, ik dat vond het verschrikkelijk. Mandy die was trouwens wel eerder vrij dan vandaag. En dat werd nog niet in de persconferentie verteld. Maar dat was dan weer per ongeluk. Wij zitten eigenlijk zo in die modus van uh, daar niet over spreken. Over het feit dat zij daar vrij rondliep. Dat wij uh, het net heel stom ook gewoon vergeten zijn om, uh, om in onze inleiding te vermelden. Nou, En als je dan weer terugluistert naar de persconferentie dan is het toch best wel gek hoe ze sommige dingen vertelt alsof ze echt in de gevangenis zat. Dansen in de gevangenis? Ja. Dat was een dansgroep. En wij uh, traden op voor uh, programma's in de Dominicaanse Republiek. Ook voor ja, de hogere mensen, zeg maar. Voor uh, ja, de mensen die in de politie werken of uh, voor de rechtbank werken. Belangrijke mensen. De vijf jaar dat ze in de Dominicaanse Republiek zat... hebben Mandy in ieder geval voor het leven veranderd. Ik, uh, ik ben sowieso uh, ja, een heel stuk rustiger natuurlijk. Gewoon, hè. Ook volwassen. Maar ik, uh, sommige dingen ja, die, die zou ik toch wel weer terug willen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb heel weinig ja, emoties. Ja. Dat vind ik af en toe wel jammer. Ik zou graag bijvoorbeeld een keer willen huilen en dan kan ik het niet. Ik ben een stuk sterker geworden. Een heel stuk sterker geworden. Ik heb gewoon zoveel dingen geleerd. Dat ik, ik zou niet eens weten waar ik zou moeten beginnen eigenlijk om, om naar uit te leggen. Dan waren dat 2 topics voor vandaag. En dan zijn er donderdag weer nieuwe. Ja, morgen is er voetbal. Dankjewel, ja. Lieke. Ja, eindelijk was het vandaag dan zover zomer in Nederland. Dus de bikinis konden uit de kast. Dat betekent natuurlijk voor de meeste dames ontharen. Aan de slag met benen en oksels en je bikinilijn. Nou ja, we duiken de geschiedenisboeken in. Want wanneer zijn we eigenlijk begonnen met ontharen? Bart Grop is conservator bij het Museum Boerhaven. Goedenavond. Ja, goedenavond. De mannen waren er al heel vroeg bij, hè, bij ontharen. Ja, dat klopt. Maar dat had uh, niets met uh, badderen te maken in het warme weer. Dat ging om uh, religieuze redenen. En dan moet je denken aan de oude Egyptenaren. De priesters die hun hoofden uh, epileerden en van haren ont, uh, ontdeden. Later deden de Romeinen deden het, uh, deden het ook. Dat had dan met hygiëne uh, van doen. Maar het vrouwelijke ontharen, waar je nu even aan, uh, aan refereert. Mm -hmm. dat begint eigenlijk pas het moderne ontharen, laten we het zo maar noemen. dat begint zo rond, uh, rond 1900. En um, ik ben even de geschiedenisboeken ingedoken. Ja. En ik kwam daar een heel aardig, um, um, aardig voorbeeld uh, voor tegen van een, uh, van een arts, Arsenius. Mm -hmm. die, uh, die maakt zich, uh, zo rond 1905 maakte zich al ontzettende zorgen wint hij zich eigenlijk op over uh, zweetgeur en die zweetgeur die komt uh, onder de oksels uh, vandaan. En dat heeft alles te maken met, uh, met de mode uh, van die tijd. Uh, in, de, in de damesjurken werden zogenaamde soubras uh, gebruikt, dat waren soort schildjes van rubber, ja. die ervoor moesten zorgen dat die lelijke zweetplekken dat die niet in de, uh, in de jurken terechtkwamen van de dames. Nou. Ja. ik allemaal. Dus je kon eigenlijk... Uh, uh, ja, die haren, dat waren broeinesten van, uh, van die geurtjes. Dus je, moest je, je, je oksels moest je, moest je ontharen. Ja, want het is leuk dat je dan die zweepplekken niet ziet... maar een stukje rubber, dat uh, gaat nogal zweten. Ja, denk ik. Of... Heel, heel vervelend. Ja. heel vervelend. Maar in, in, um, in de jaren dertig kwam daar uh, zuster Stevens... die kwam daarop terug en die zei van... nou, dames, dat ontharen... dat wordt alleen maar gedaan door uh, dames die onder de... de uh, uh, stinken. Dus juist het ontharen ervan moet je, uh, moet je tegen gaan. Mm -hmm. en, daar, en ik kan me voorstellen nemen. dat ze dat toen nog niet uh, van uh, die fijne ontharingsmiddeltjes hadden als wij nu hebben. Hoe deden ze dat toen? Nou, dat zou je, dat zou je denken. Uh, maar uh, naast het scheren met, met, uh, met het mes of schuren met een stukje uh, puimsteen. Mm. Uh, werden er in die tijd wel degelijk chemische ontharingsmiddeltjes uh, verkocht. Want ik kwam in het uh, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. kwam ik een, uh, een advertentie tegen. Ja. Een beschrijving van een middeltje dat heette eva crème En dat kwam uit, uh, uit Duitsland. Dat werd In Leipzig werd dat gemaakt. En dat had heel iets raars. Daar zaten hoogmoleculaire zetmeelsoorten daarin. Het was op een bijzondere wijze gedialyseerd. Maar het rook ook zwavelachtig. En waar was het van gemaakt dan? Uh, dat is, dat is uh, het etiket waar de ingrediënten in, in, uh, op staan, genoemd worden, ja. dat is daar heel duister in. Dat is een soort, soort kwakzalversmiddeltje, uh, zal dat geweest zijn. Ik denk dat er iets van een soort, soort chloorachtig middeltje gezeten heeft, met een, met een lekker muschige eraan toegevoegd. Om, uh, om een beetje die uh, uh, te niet te doen. Dat was al in de jaren 30 dus. Dat was in de jaren 30. Nou, 30, ja. We zijn al een tijdje bezig. Gelukkig <güls> kunnen we tegenwoordig gewoon ons laten brazilien waxen. Gaat veel sneller. Precies, <laughs> maar... ja. ja Goed, Bart Grob, dankjewel voor dit inkijkje in het ontharen van de vrouwen. Oké, okay, tot ziens. Hoi. BNN Today. Amy Winehouse is een week geleden geklameerd. Haar vader wil nu een afkickkliniek openen in haar naam. Um, hoe ga je eigenlijk om met verslaafde sterren? Vragen wij ons af. Daar heb ik het over met Bridget Maasland en Herman Broodmanager Koos van Dijk. Maar eerst, dan natuurlijk even Amy herself met Back to Black. Back to Black. Rode Loop, al die enorm spektakel. Hoe ga je om met verslaafde sterren? Sinds de dood van Amy Winehouse, anderhalve week geleden, is die vraag relevant geworden. We praten erover in de wekelijkse entertainment rubriek met onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. En met Koos van Dijk, manager van Herman Brood. Koos, goedenavond. Goedenavond. Ik spreek met een onthaarde man. Oh ja, volledig? Overal? Nou, nou, op mijn hoofd zal, hè. Oh ja, jij bent nou ja, behoorlijk al. Nee, maar even ja. over minuut natuurlijk. Nee, nee, ja. nee, ik ben er, ja. Ja, je bent er, heel goed. Even ademhalen. Um, laten we het eerst even oh. hebben over de, de, de Bridget. Had jij het verwacht? Dat dit, bedoel, Iedereen wist natuurlijk dat ze verslaafd was, maar heb jij het ergens zien aankomen? Nou, gek genoeg denk je natuurlijk wel als eerste als je het hoort... Nou, als eerste denk je, dat is onmogelijk dat zo'n jong uh, genie, muziekgenie weer is heen gegaan. Wat, wat ontzettend jammer, maar je denkt ook als eerste dat kleine lijfje kan zoveel zijn natuurlijk niet aan. Nee, nee, nee, dat dacht ik ook wel een beetje. Koos, had jij het verwacht? Nee, ja, uh, ik, als je het... Nee. Liever niet, ik wou er niet aan denken, maar uh, ja, god. Kijk, zoals zij bezig was, dan, dan, dan kan er iets fout gaan, moet er iets fout gaan en... en uh... Ik vind het heel jammer eigenlijk. En, ja. en alleen, ja, ik gooi eigenlijk een, uh, even iets in de groep. Ik vind eigenlijk dat haar, haar omgeving haar toch heeft laten afglijden een beetje. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat voel ik wel zo. Daar ben ik nou, het helemaal mee eens. Ik, ik weet nog dat ik naar uh, Belgrado zat te kijken, want ik presenteerde toen uh, Boulevard die avond. Ja. En toen dacht ik echt, hoe is het mogelijk dat je zoveel mensen om je heen hebt en dat ze je toch dat podium op Nou bedoel je, dat concert, dat hebben we allemaal kunnen zien op YouTube ja. ook, waar ze op het podium stond, volstrekt dronken. Ja, uh, schandaal, schandaal, meen ja. ik echt. Ja, ben ik ben maar... van het management. Ik bedoel, kijk, en sowieso, ik durf nog één stap verder te gaan, ja. dames. Ik, ik zeg dat, dat, dat, dat ze toen een brief kreeg van. Uh, lieve Amy Winehouse, uh, wij zijn nu van plan om de stekker te trekken. om jou volledig de kans te geven om af te kicken en weer helemaal terug te komen. Nou, dat zie ik als eerste dominosteen van, met dit einde. Omdat ze haar toen alleen hebben gelaten. Dat, dat, maar laten we even, dat, stel, ik bedoel, jij, ja. hebt jij hebt jarenlang. was jij de manager van Herman Brood? Die ja. weten we allemaal, die was flink verslaafd. Um, ja. wat, wat had jij gedaan als jij de manager van Amy Winehouse was geweest? Nou kijk, wat ik net zei, ik ga het ervoor al. Ik, als je van het podium aftrekt, dit gaat helemaal fout, helemaal mis. Ik bedoel, sowieso, wat Bridget ook zegt, waarom laat je haar überhaupt op? Weet je wel, wat, mm -hmm. waarom doe je dat? Ik denk dat het contractueel geweest is dat zij dus nu alle schade krijgt. Uh, dat voel ik aankomen, dat het allemaal om heel veel geld gaat. Mm -hmm. Maar goed, wat had ik gedaan? Ik had haar natuurlijk uh, niet alleen gelaten. En uh, ik had me bijvoorbeeld met haar een... een uh, een, een, ja, een clubtour gedaan. Ik had gezegd, oké okay schat, je moet iets blijven doen voor je stem, je moet in vorm blijven. Weet je wel, laten we gewoon 10 clubtours doen. 300 man, als daar wat gebeurt, misgaat en zo, er wordt lachen, gieren, huilen. Maar, maar, wat, maar we, wat, wat, wat, wat helpt een clubtour tegen een verslaving? Nee, is... nee, nee, kijk, oh, wacht even. Dat is een goeie. Dan zal ik gelijk met de deur in huis vallen. Kijk, het afkicken. En, en, en daar heeft niemand belang bij, zij helemaal niet. Dat is het laatste wat ze willen, afkikken. Want dat doe je pas als je je goed voelt. En zij voelde zich heel slecht, heel onzeker. Ze vond zich niks, Het was een superster is, het weet je. Maar dat komt van Belgado. Iedereen eh, in de omgeving, ja, zegt van... Kut, dit, dat, weet je. Nou, en dat is het. Dus ze moet zich eerst weer, weer, weer eigenlijk hervinden... om te laten zien dat ze een ster is en dat ze zichzelf goed vindt. Nou, en dat is dan een clubtour, om te laten zien dat er ook mensen... Zijn want dat is klein en dat is, dan heb je direct ja. contact met je publiek, dus dan, ja, dan je kan bezig. je zien dat Kijk, je geliefd bent. Dames, is niks erger als iemand die zo verslaafd is als zij, ja. om die alleen te laten. En dan op straat, net zoals wij naar de Albert Heijn gaan roepen, zij. hé, oh, hey, wat was je bezopen? Zo, zo ook een mens. Dus, en dat snijdt als een mes door een ziel. Maar en zeg en jij, dus, jij zegt dus, van ik, ik had, terug had er, naar de basis. Ik had, ja. ja, terug naar klein en ja. dan, dat het weer gaat terug omdat ze een belangrijke zo'n is. Maar jij had haar niet laten afkikken. Nee, direct niet. Nee, dat is het laatste wat ze willen. Maar ze is er uiteindelijk wel aan ja, overleden ook. waarschijnlijk, Koos, aan de drugs. Ze is er uiteindelijk waarschijnlijk toch wel aan overleden aan die drank aan ja, de drugs. Ja, om de, nee, wij moeten zich, zich, zich eerst goed voelen. Daar gaat het om. Is. Ja, ja, ja. Daarom wijs ik zo naar die omgeving. Kijk, ik vind het sowieso eigenlijk heel eng... dat een moeder twee jaar geleden roept van... Oh, ik raak haar kwijt aan de drugs. En de vader zie je ook nooit. En nu gaan ze dus een rehab beginnen. Ja, ik snap wel. Ze zijn multi-multi-multi-multi-multi-millionaire nou. Ik vind het allemaal zo een beetje griezelig allemaal. Als maar zo. als ze zich, als de, als als de zich de, de, dan goed had gevoeld... Hè? Ik, ja. een, een, een vraag, ja. Als ze zich dan eenmaal goed had gevoeld... en ze was die Club door gaan doen... en ze had weer vertrouwen in zichzelf als zangeres... vind je dan dat je wel als manager daar een belangrijke taak in hebt en zeggen van je moet wel afkikken? Dat is het volgende stap. Kijk, ja. ze doen het pas als ze zich goed voelen. Kijk, wat, wat, waarom zal ze er belang bij hebben als ze zich al zo ziek voelt tussen de oren en zichzelf helemaal niks meer voelt en zich minderwaardig voelt en dan ook nog een keer uh, afkikken terwijl dat je enige vrienden is die je hebt? Ja. En hoe zit dat dan in het geval met Herman Brood? Is er eigenlijk dus nooit meer moment geweest, tot het laatste moment, dat ja. hij zich goed genoeg voelde om af te kicken? Of was daar überhaupt helemaal geen. N nee, kijk, Herman die is eigenlijk tegen zijn eigen regels ingegaan. En hij heeft dat ook nog aan mij verklaard hoor. Niet vlak voor... Ik wist niet dat hij zou springen, niet wanneer. Ik had gedacht dat hij niet zou doen, dat hij niet de ballen had. Maar hij zei wel, Koos. Maar huis, ik moet eerlijk naar je zijn. Mijn dokter zei het. Mijn chirurg zei het. Mijn psychiater zei het. De hele club, iedereen. Hij zegt, meneer Brood, wordt het niet tijd dat u weer een beetje speed gaat gebruiken om in ja. balans te komen. Maar dat zeiden de artsen eigenlijk ook tegen Amy Winehouse. Ja. Die zei, drie jaar daarvoor is Cold Turkey gestopt met drukt. Zeggen ja. ze nu. En drie weken daarvoor met alcohol. En toen zeiden de artsen ook, luister, je kan beter... Afbouwen, niet in één ja. keer, dat kan het lijf gewoon niet aan. Nee, tuurlijk niet. En, en, en daarom zeg ik, daarom wijs ik ook nog steeds, ik heb geen bewijzen. En het is ook allemaal na tijd, ze is dood en we missen haar dus nu al. Maar ik vind dat haar omgeving haar heeft laten zitten. Ze is gewoon heel zielig, meisje van 27. De club van 27, jullie weten dat. Maar mm. de meisje 27, je weet het zo, dat is net een keerpunt. Dat ben je net eigenlijk, dat je, wat, wat is er nog een baby eigenlijk, kind? En, en, en dan staat ze daar alleen met de rug tegen de muur, weet je wel. En dan, ja, dan neem je gewoon OD's. En ze voelt zich gewoon heel ziek al. En, en dan is het over. Vind je uiteindelijk dat als je... Uh, want uh, dat, dat er veel artiesten verslaafd zijn... is natuurlijk wel een bekend verhaal. Ja. Uh, Vind je uiteindelijk dat je als artiest altijd moet afkicken? Of kan je ook gewoon uh, prima leven en uh, prima functioneren met een, met een ja, andere ik, ik zou bijna zeggen: maar kijk naar Herman Brood, die heeft het uh, 35 jaar gedaan. Ik, ik wil geen reclame maken, maar Herman had een goede combinatie. En de goede combinatie is in mijn ogen dan, en terwijl in zijn, ik zag het elke dag: speed en alcohol. Alcohol om los te maken, want hij had een middenwaardigheidscomplex. Hij was ook scheel een beetje. En, en die spieter haalde dronkenschap weg. Nou, en dan was het gewoon. Uh, uh, maar waarom, in, in is, waarom is hij dan uiteindelijk wel gesprongen? Om het ja, te omdat hij natuurlijk, A, ah, heeft hij al vanaf toen ik hem leerde kennen, toen ook 27 uh, was, riep hij al van. Uh, And when I do my suicide for you, hij had nooit gedacht dat hij ouders 35 zou worden. Hm. Dus hij wou ook niet echt oud worden. Maar wat ik net zei, hij is op een bepaald moment gestopt, omdat een speed, kwaliteit. Niet goed meer was. En als je nu naar Jules kijkt, precies hetzelfde, Jules Deelder. Die leeft nog wel en die heeft dat wel overleefd en overzien. Herman is afgehaakt, want we hebben altijd gezegd tegen elkaar... iedereen, ook de doktoren... ophouden is erger, gevaarlijker dan doorgaan. Ja, uh, goed, ik, ik vraag het omdat er natuurlijk ook wel veel verhalen bekend zijn. Ik bedoel, als je zag hoe zijn leven eruit zag... Uh, natuurlijk, no doubt about it. Ik zeg, iedereen moet afkicken ja. graag. Het het moet op een goed moment gebeuren. Ja, dat is duidelijk. Maar het lijkt me een beter idee als we er gewoon niet aan beginnen. Zullen we dat uh, doen? Dat is nog beter, ja. absoluut. Nee, dat kan ik iedereen aanraden. Kijk, een beetje frieken. Kijk, ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld bankdirecteuren, advocaten... zijn ongelooflijk veel clubs die, die verslaafd zijn. Ja, die ja. hebben het eigenlijk nog moeilijker. Een beetje in te haken op jouw vraag nog. Want die moeten alles... Verbergen. Uh, rockartiesten of artiesten, kunstenaar, nou, Daar hoort het die bijna bij, he? nog wel ja. een beetje vrieken. omdat het legaal hoort erbij. en dan zien we wel waar we terechtkomen. Ja, Bridget, jij mag. Bij jou is het gelezen. Ja, dus Bridget, uh, <laughs> uh, die kan het vast. En die kan Brussel weer af. Maar Herman zei eigenlijk ook, hoor, dat zei hij altijd. Ja, eigenlijk is afkikken gewoon uh, heel simpel. Je ligt twee dagen ziek in bed en that's it. Hij hm. zegt, maar ik ga gewoon lekker. Hij zegt, ik heb twee vrienden. Ja? Ja, alcohol kan ik altijd op vertrouwen. Werkt altijd. In andere zin, ja, speed. Speed het werkt altijd, kan ik altijd op vertrouwen. En heel betaalbaar, kost niks. Als ik die kinderen die, die kokine nemen, 150 gulden ja. euro, weet ik veel. Je zou Als toch je niet speed, zeggen dat jij... Je... gulden, zit. Je, je zou toch niet zeggen dat jij geheel onthouden bent, Koos? Dit fase uh, hoort. Maar... Ik, ik wel, ja. ja. Alleen ik heb het allemaal gezien. Ik langs ja. vooral, en niet alleen van Herman hoor. Maar ik heb natuurlijk hele klussen bijzien komen. En daar gaan we het heel al... graag nog een ander keer over hebben. Maar ja. helaas moeten we nee, nu nee, weer verder. met alle respect. Ja. Koos van Dijk, dankjewel je wel, dank je wel voor je openheid. Dank je. Dank jullie wel. Bridget, tot volgende. Volgende week. Doei. Exit Holland. Ja, van de beroemdheden Nederland naar de beroemdheden in L.A. Daar woont Marike Audians in Los Angeles. Marike, goedenavond. Goedenavond. Um, je zou denken, daar in L.A. zijn ze wel trots op op al die beroemdheden om zich heen. Uh, maar dat is niet zo. Ze hebben er soms een beetje problemen mee. En vooral als het gaat om het strand, hè? Ja, dat klopt. De beroemdheden die wonen, zoals je weet, vaak aan het strand. Want die kunnen zich natuurlijk die prachtige optrekjes permitteren. En wat willen zij nou? Zij willen niet alleen het mooie huis hebben, maar zij willen ook het strand toe-eigenen. Dus er zijn heel veel rijke lui, niet alleen sterren, maar ook andere welbemiddelde mensen... die natuurlijk die stukken strand die voor hun prachtige huizen liggen... eigenlijk willen inpikken en daarvan willen zeggen... dat hoort bij ons, dat hoort bij ons huis en daar mag het publiek niet komen. Mm -hmm. En ik ga, laat me raden, daar is de gewone LA'er dan weer niet zo blij mee? Nee, die is er niet zo blij mee. Want wat er gebeurd is uh, de afgelopen jaren... is dat veel uh, huiseigenaren zich hebben verenigd... en met elkaar bijvoorbeeld uh, strandwachten hebben ingezet en guards. En allerlei borden hebben neergezet bij het strand. Van uh, ja, hier mag je niet langs, uh, privéterrein, uh, no trespassing... Ja, want die, uh, de, de bron hij pikken gewoon het strand in. Daar komt het op neer. Pikken gewoon het ja. strand in. Ja. Daar kwam het op neer. En daar kwam natuurlijk het publiek tegen in opstand. En ook de coastal guards en ja. zo. Want die zeggen van ja, dat klopt niet. Uh, er zijn wel stukken strand die bij jullie huis horen. Maar op zich uh, is het natte gedeelte van het strand, dus het, het natte zand, dat is publiek terrein. Daar mag iedereen komen. Dus iedereen mag een strandwandeling maken langs de huizen. Mm -hmm. En er zijn ook stukken droogzand die ook uh, eigenlijk publiek terrein zijn. Dus ze hebben nu inzichtelijk willen maken waar je wel en niet precies als algemeen publiek mag komen. En dan blijkt dus dat je eigenlijk tot heel dicht bij al die huizen kan rondlopen. En dat vinden die celebbers dan, dan weer niet zo leuk, maar die hebben er gewoon pech gehad. Ja, precies. Wat eigenlijk heel grappig is geweest is dat ook bijvoorbeeld de LA Times, de grootste krant hier, op een gegeven moment een heel groot artikel heeft gepubliceerd met precies alle adressen waar de strandpaadjes zitten waarmee je van de weg bij die, bij die stukken strand komt die voor hun huis liggen. Dus eigenlijk zijn ze daar enorm mee gepakt, want nu is er nog meer aandacht voor uh, hun mooie stukjes strand. En mensen kunnen nu heel makkelijk met die landkaart in de hand eigenlijk zelf vinden waar die mooie stukjes zijn. Ja. En ja, daar zijn ze niet zo heel blij mee. Maar ja, het is, het is gewoon publiek uh, terrein. Dus moet er gebruik van kunnen maken. Allemaal de LA Times kopen en dan kan je precies zien... bij wie je over het strandhekje kan gluren naar de privé... Ja, dat, of online. Hè, wat, uh, het wordt nu ook overal gepubliceerd... met hele ingewikkelde maps van stukjes droog en nat... waar je wel niet mag komen, maar ja, je moet gewoon uh, rondlopen... en je niet laten wegsturen. Dat is het beste devies. Marike Audians in LA, dankjewel. dank je wel. Half tien is het. Tijd voor het nieuws. Hier is Kees Groot. Radio 1. Het NOS Journaal. Een asielzoeker in Echt heeft zichzelf in brand gestoken... en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Wie de man is en waar hij vandaan komt... wil het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. Hij stak zichzelf in brand in het asielzoekerscentrum van Echt. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Aken. President Obama heeft de wet ondertekend... waardoor de VS geld kan blijven lenen. Na het Huis van Afgevaarden ging vanavond ook de Senaatakkoord... met het plan van Democraten en Republikeinen. Obama noemde het akkoord een eerste stap... Volgens hem moet het congres nu gaan werken aan een plan voor economische groei... met daarin ook een belastingverhoging voor de rijken. En in Oeganda is een apenschedel gevonden die 20 miljoen jaar oud zou zijn. Volgens de onderzoekers gaat het om een zeer belangrijk fossiel... want nog nooit werd een complete apenschedel gevonden die zo oud is. Het dier zou een planteneter zijn geweest die in bomen klom. Ook zou die een opmerkelijk groot brein hebben gehad. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Na KPN en Vodafone gaat nu ook T-Mobile de prijzen verhogen... voor het internet op je mobiel. En uh, daarmee worden de drie grootste providers in Nederland dus duurder. Wat voor gevolgen heeft dit nou voor de gewone smartphonegebruiker? We praten erover met onze internetdeskundige Krijn Schuurmans. Krijn, goedenavond. Goedenavond. Uh, de gewone leg ik de nadruk op, maar ik bedoel eigenlijk... wat voor gevolgen heeft dit voor de mensen met een smartphone? Um, eerst even, waarom is nou uiteindelijk ook T-Mobile overstag gegaan? Waarom worden ook zij duurder? Nou ja, het is, er moet eentje als eerste zijn. Dit keer was het KPN. Daarmee hebben ze het eigenlijk ook makkelijker gemaakt voor de, voor de andere twee. Want als de grootste KPN heeft iets meer dan de helft van de markt. Voor mm -hmm. het idee en de andere ongeveer een kwart. Um... Dan wordt het natuurlijk makkelijker om dat te doen. Uh, en het is zo dat we verbruiken met z'n allen veel meer data dan, uh, nou ja, dan gedacht werd. Hoewel natuurlijk sommige mensen wel dat zagen aankomen. Maar ja. uh, misschien daarover later meer. Uh, en, maar ze moeten dus hetzelfde netwerk uh, blijven onderhouden. Terwijl het veel vaker wordt gebruikt. Dus er zitten meer kosten in. En dan is het makkelijkste om het dan maar gewoon duurder te maken. Ja, ja. en het was natuurlijk, iedereen ging, gaat whatsappen. En dan niemand stuurt meer sms'jes. En dan, dan maar op die manier uh, ja, nou ja, goed, geld uittrekken. Ja, zo werd het door KPN uitgelegd. Nadat eerst per ongeluk was uitgelegd dat ze heel goed konden zien... wat wij precies deden met onze smartphones. Wat ja. natuurlijk niet echt de bedoeling is. Dus een beetje hetzelfde als in de, in de post kijken. Um, maar goed, ze zeggen ja, door veranderend consumentengedrag... Uh, he, daardoor, dat heeft Ilko Blok ook gezegd, de bestuursvoorzitter... moeten er al mensen weg omgeven bij KPN. Um, maar goed, je kon dit natuurlijk wel een beetje zien aankomen, vind ik eerlijk gezegd. Dus het kan ook niet als een grote verrassing komen. Wat wel een grote verrassing was, is dat we heel veel gingen sms'en. Dat heeft ze heel veel extra geld opgeleverd. Nou, nu houdt dat op. Ik kan ook zeggen, nou, dat is heel jammer. Ik er een paar jaar heel veel plezier van gehad en ja. uh, nu gaan we weer gewoon net als op het normale internet gewoon je betaalt voor de toegang en je doet vervolgens uh, waar je zin in hebt. Ja, maar goed, dat is dus niet zo. Wordt word nee. gewoon echt duurder um, door je internetabonnement. En dan zat ik te denken, ja, je kan toch ook gewoon, je bedoel, je hebt tegenwoordig overal, als je in de trein, café, op je werk, heb je gewoon wifi. Ja. Dan, dan schakel je toch daarop over en hoef je niks te betalen, dus dan ja. neem je een of ander heel goedkoop internetabonnement en ja, nou, daarmee. Het is nog wel een beetje puzzelen. Je ziet inderdaad uh, ook zelfs in de auto maar ook in de trein uh, dat je dat je telefoon die signaal allemaal oppikt. heel vaak meerdere hotspots. Uh, maar goed, het is uh, als het goed is zijn er steeds meer met een wachtwoord ook wordt wat lastiger. Op je werk heb je vaak wel toegang omdat ze weten wie je bent. Uh, dus dan is het allemaal prima. Onderweg is het wat lastiger en wat je ook wel ziet als je daar eenmaal aan gewend bent en het kan dan een keer niet dat je het zo vervelend vindt ja. dat je dan alsnog had je ook met de iPad had je dus een versie met alleen wifi. Dus dan kon je alleen op zo'n hotspot. Maar als je dan een keer geen wifi had of je zat in de trein wil je eigenlijk toch wel verder kunnen werken en dan is zo'n abonnementje natuurlijk toch wel erg handig. Uh, dus ik denk dat dat nog wel mee zal vallen. Bovendien zie je wel dat is dan op zich wel positief dat bij steeds meer abonnementen kan je je dan ook van de hotspots van bijvoorbeeld KPN of T-Mobile gebruik maken. Dat zit dan bij je abonnement in. Dus dan mag je op het wifi-punt van die aanbieder in plaats van dat je de dure bitjes gebruikt. Moet ik nou officieel wifi zeggen? Ik zeg altijd wifi. Is dat ik helemaal, dacht helemaal speciaal verkeers? voor jou? Zeg ik wifi, maar nu blijkbaar <laughs> zei ik toch weer wifi. Ja. Ik zeg toch altijd wel wifi. Ja. Maar ik zeg het niet helemaal verkeerd. Wel nee hoor. Nee <laughs> maar hoor. mag op zijn Nederland. Maar wat? Even, even schetsen even over vijf jaar. Wat zitten we dan gewoon allemaal met een heel duur uh, abonnement vanwege dure internet? Nou, dat valt denk ik wel mee. Kijk wat ze nu doen. Oorspronkelijk zeiden ze eigenlijk de operators. Uh, we willen extra gaan vragen voor het gebruik van WhatsApp en Skype. Nee, voor de duidelijkheid, omdat je daardoor geen tikken meer verbruikt. Ja. Nou, dat mag niet meer, want Nederland is het eerste Europese land... wat zegt, je mag niet gaan kijken wat iemand precies doet. Netneutraliteit heet dat, dus je mag niet... Uh voordeel geven van een ene dienst ten opzichte van een andere. Uh, dus de makkelijkste oplossing is dat je dan meer gaat betalen, dat je dan meer kan verbruiken en dat de operator niet kan zien wat je doet. En dat is in feite wat je nu krijgt, als je het veel gebruikt ga je meer betalen wat eigenlijk ook wel logisch is. En als je het weinig gebruikt ga je weinig betalen. Het enige is wat wel heel vreemd is nog, dat die abonnementen nog steeds vaker redeneren vanuit belminuten en daar krijg je dan internet bij. Ja. Dus als je een zwaar abonnement hebt, heb je ook ineens 1500 belminuten zo. Uh, dat vind ik echt vreemd, dat ze niet nu komen met, uh, je gaat eerst internet, ik denk echt dat een generatie is die zit in de metro, die zit op WhatsApp, die zit allemaal dingen te doen en bellen komt echt op de laatste plaats. Je belt alleen als je lekker band hebt, wij spreken dat je opgehaald wil worden. Maar daar zou die abonnementen zullen dus ook wel veranderen, ja. verwacht je dat? Dus als je zegt over vijf jaar gaan er echt abonnementen. Kijk, T-Mobile doet dat nu wel een beetje. Die zeggen je hebt uh, mensen die meer bellen dan internet, je hebt mensen die meer internetten dan bellen bijvoorbeeld. Zit zitten wel hele rare namen aan Smart Start en iSmart. Het is allemaal niet uh, allemaal ontzettend onduidelijk vind ik. Hm. En nog steeds allemaal tabellen met minuten, maar in ieder geval redeneren ze wel er zijn abonnementen waar het echt om het internet gaat en krijg je er ook nog wat, uh, wat tikken bij. Zo maar zeggen. Uh, uh, all in all betekent het wel dat we gewoon meer gaan betalen. En dat vinden we over vijf jaar gewoon prima. En dan zijn we aan gewend. Ja, ik denk ook dat andere landen gaan volgen. En dat zie je ook wel met, uh, he, eerst hadden we met vast internet, uh, was eerst allemaal lastig met tikken. En toen op een gegeven moment wilden we 100 gulden betalen. En inmiddels betalen mensen ook 70 euro. En er zit gewoon alles erin. Uh, inclusief bellen enzovoort. Dat ga je nu bij mobiel ook zien. Uh, het kan wel zijn dat er op een gegeven moment weer ietsje afvlakt. Maar ik denk nu dat we allemaal zoveel meer zijn gaan gebruiken dat ze inderdaad genoodzakt voelen. dat andere Europese landen dat ook wel gaan doen. Want we zijn gewoon een heel actief, actief volkje. Dus daarom hebben wij als eerste die discussie eigenlijk. Ja, en, maar, en op een gegeven moment hebben we dat gewoon geaccepteerd. Dan... Ja, ja, maar dan willen we wel kunnen doen wat we willen. Dat, dat staat voorop. Zonder een maximum eraan. Ja, en ja. zonder dat ze bepalen dit mag je wel en dat ja. mag je niet doen. Daar willen we in ieder geval van af zijn. Dat gaan we allemaal willen over vijf jaar. Yes, eerder al denk ik. Ja. Krijs Schuurman, dank je wel. de Kings of Leon, die draaien we nu. Daar zijn grote problemen mee. Alle broers hebben allemaal ruzie met elkaar. Hoe dat zit, hoor je na use somebody. Know that I can use somebody Voor de Kings of Leon met Use Somebody. En nou uh, nog maar hopen dat uh, deze Amerikaanse rockband nog eventjes bij elkaar blijft. Want het rommelt binnen de band. Dit weekend moesten ze een concert in Dallas stopzetten. Omdat de zanger van de band Caleb, Follow Will, zo heet hij, van het podium stormde en niet meer terugkwam. Er zouden interne problemen zijn. En vandaag werd bekend dat ze ook de rest van hun hele tour hebben gecanceld. Willem Benboom is journalist bij muziektijdschrift OOR. En die heeft de mannen van Kings of Leon meerdere keren geïnterviewd. Willem, goedenavond. Goedenavond. Wat is ja, het, er allemaal aan de hand, Willem? Uh, nou, Vooral dat laatste uh, gedeelte dat het, uh, het toernooi ook is afgezegd, dat was nogal een verrassing. Want het, uh, het spookt al jaren binnen deze groep. Kings of Leon bestaat uit drie broers en een neef. Ja. Die jongens die zitten al letterlijk hun hele leven met elkaar opgescheept. En uh, ze werken zo ongelooflijk hard, ja, daar kan eigenlijk geen normaal mens tegen opboksen. En uh, ja, het is dus al vaker gebeurd dat de concerten werden afgebroken. Dat was alleen nooit zo groot nieuws, want ze waren nog niet zo bekend. Nu mm -hmm. zijn ze dat wel. En nu staat het over de hele wereld in de krant. Want hoe, hoe zit dat onderling? Ik, bedoel, ik kan me wel iets voorstellen. Drie broertjes, één neefje. Ja, dan, dan sla je elkaar de hersens in, want je blijft toch wel familie. Is dat bij hun ook zo? Nou, het is, uh, ja, dat is zeker zo. Ze geven nu bijvoorbeeld de zanger Caleb uh, uh, uit de schuld van wat er allemaal gebeurd is. Dat is heel erg typisch voor Kings of Leon. Het is in principe een hele eerlijke uh, groep mensen. Um, maar ja, kijk, Maar Caleb is natuurlijk de zanger en de blikvanger. Die, die pakt de spotlights uh, bij elke show. Die moet de show dragen. Uh, je hebt de drummer Nathan, dat is de oudste van het stel. Feitelijk is die dus eigenlijk de baas van de jongens. Mm -hmm. Uh, de bassist, uh, Jared, dat is de jongste, die heeft weer de meeste muzikale bagage, die, die, die heeft muzikaal weer het meeste vertellen. En er zit al een natuurlijk pispaaltje in en dat is dus de, uh, de gitarist, de neef, Matthew. Och, dat, dat, dat is ook al waren het geen broers geweest, is het dat, is dat al op eieren lopen in zo'n samenstelling. Ja, ja. Goed, maar zijn ze ook nog heel opvliegerig bijvoorbeeld? Nou, het zijn eigenlijk heel beleefde rustige jongens. Mm. Um, alleen er komt een soort, ja, een bepaald zuidelijk temperament uh, bij kijken. Want ze komen uit het uh, zuiden van de Verenigde Staten. En als daar dan, ja, drank in het spel komt of vrouwen of wat voor reden ze dan maar uh, goed vinden, ja, dan vliegen ze elkaar in nou. de haren. En dan kan dat uh, hele verstrekkende gevolgen hebben. Maar is dat nu ook zo, drank en vrouwen? Nou, men zegt, uh, boze tongen beweren, dat Caleb tijdens het concert in Dallas uh, flink veel gezopen had. Ik heb de beelden gezien, ik ben daar nog niet helemaal van overtuigd. Dat er iets mis is met stem, dat is al een tijd een soort publiek geheim. Want hij uh, ontwijkt ook veel interviews en dingen op showdagen met uh, van ja, zijn stem is niet goed, we moeten hem sparen. Dus dat is al iets chronisch. En... Um, maar niet, maar niet dat ze elkaar, elkaars vriendinnetjes inpikken. Dat is nog niet uh, naar buiten gekomen. Dat is, voor zover ik weet, is dat, is dat nog niet aan de orde. Maar goed, ja, het zijn gewoon broers broers maken ruzie. En uh, ja, het, is, het is heel lullig voor, voor deze band dat er nu zoveel uh, bij komt kijken. Ja. Nou ja, we, we hebben natuurlijk Oasis, de, de Britse band. Daar is het toch echt verkeerd mee afgelopen. Verwacht je dat ook bij hun? Nou, ik moet het nog zien. kijken. het is natuurlijk wel een klassieke broedertwist. En we zien aan Oasis, maar ook bijvoorbeeld aan The Kings... dat het heel lang goed kan gaan. Ik kan me niet voorstellen dat Kings of Leon... Die, die, die zoveel jaren zo hard hebben gewerkt om dit te bereiken... dat ze het laten ploffen nu ze er eenmaal zijn. Hm. Dus gewoon even elkaar de hersens blijven intimmeren... en dan komt het wel na een tijdje huis wel weer goed. Zo hebben ze ook hun grootste hit Sex on Fire uh, geschreven. Dat kwam oh ja. ook uh, na een ruzie. Hebben we daar even snel een fragmentje van? Ja, dat hebben we. Toen had Caleb de zanger had zijn arm in een Mitella, kon niet gitaar spelen en kwam zo op het rifje van Sex on Fire. Oh, ja. Dus in het verleden is er al iets heel moois uit een grote ruzie voorgekomen. Nou, we zullen zien wat het nu wordt. In september gaan ze het nog een keer proberen. We wachten het even af, dus hoe het afloopt met de Kings of Leon. Dank je wel. Alright. Willem Membo. BNN Today. De schippers van BNN. Ja, het is inmiddels aftellende geblazen voor onze schippers van BNN, Luc Ikenk en de Frank van der Lende. Die vertrokken 18 juli vanuit Sneek voor een doeldwaze tocht dwars door Nederland. En dit is dag 17. Luc Ikenk, goedenavond. Hey Willemijn, hallo. Waar zijn jullie inmiddels? Nou ja, wij hebben uh, zondag uh, gepimpeld in surfen en toen gingen we door we hebben heerlijk gezwommen gisteren. En vandaag kwamen we aan in kampen en hebben we lekker gezond. En, zo. en ja, ondertussen snoei en snoei en snoei aan het werken natuurlijk. Heb je wel ingesmerd, Luc? Ja wel, maar ik ben een beetje verbrand zo mm, in mijn rug, maar mijn ik, ik, laat, me, ik ja. laat me zo meteen even een beetje insmeren door Frank met Afdel. Komt helemaal goed. Ja, lekker. Ja. Hey, vorige keer, toen, uh, toen klaagde je dat het eigenlijk een beetje saai was op het water. Inmiddels al wat spannends gedaan. Uh, nou, we hebben dus uh, water getankt in onze watertank. Ja, dat was echt super spannend. <laughs> en, uh, en we hebben ook nog even 5 gram hars gehaald. Dus, maar dat hoor je zo meteen. Ah, oké. Okay. Ja, okay. ja, ja, ja. En verder nog ja. leuke mens mensen gesproken? Nee, wij lagen gisteren in de haven en de vrouw naast ons was haar boot aan het verkopen. Dat was echt een oud ding, dat, dat kon, kon zelfs Frank zien en die heeft nog niet zo'n schippers ogen, ik wel natuurlijk. Maar, maar, maar, maar toch kwamen er wel meteen twee kopers op, op af. Hoe duur is die? Ja, dat hangt er nu vanaf van wie er wat voor gaat geven.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 Groningen. Ja, een rondje, rondje onderlangs. We hebben een aantal uh, dingen gedaan. Ja, het is gewoon altijd leuk. Er is altijd feest op een boot. Nou, Neem maar afscheid van de Rode Draak. Ja, ja. ik zou de uh, laatste eer willen wezen. nog Rode Draak. Okay. Leuk bootje, die Rode Draak. Ja. Hé, hey, maar Luc, heel ja. even die hasje. Die ja, ja wij gingen dus van, uh, van de Rode Draak naar de Rode Libanon. Uh, we krijgen elke keer een opdracht, om en om, Frank en ik. En er staat nu 3-3 en ik kon vandaag dus een flinke klappen maken, om door mijn opdracht te winnen. Ja. De opdracht was, maak een Deventer koek, alleen dan al wel een Deventer space koek. Dus met een hint aan hash of Wiet in zonder. donder. En er uh, dus stonden Frank en ik al om 10 uur bij de shop. In Deventer zijn we, midden in de stad. Mooie brink, zon schijnt, lekker weertje. En we moeten, nou ja, we. Jij vooral. Ja.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 De Deventer Space Spacekoek. Ja, ooit al eens nou gemaakt? gemaakt? Een Spacekoek wel, maar een David ja, gemaakt. Dus ik denk een Deventer <laughs> Ja, dat zei je. Ja, ja. Ja. ja, bedoel je het echt officieel naar de Deventer koek maken? Ja? Of, uh, ja, dan zou de gember in moeten en zo. Dan zou je een, uh, niet echt een cake krijgen, maar een uh, ontbijtkoek. Oké, okay, een soort ontbijtkoek, en daar moet, maar moet dat een wiet of hasje in? Ik denk dat het beter zou smaken, eerlijk gezegd. Ja? Ja, ja. Ik er beter bij. Oké. Okay. Nou ja, hash moest het dus worden en toen nog even de juiste hoeveelheid en dat deden wij onder het motto Beter te veel dan te weinig. Twee schippers en uh, hoe groot ga je die cake veel worden? Ah, nee, ja, oh, een cakeje. Wat voor bij de koffie? Ja. Een cakeje en uh, je gaat hem helemaal opeten? Nou, niet in één keer denk ik, nee. Oké, okay, ja. gewoon, uh, gewoon een plakje Ja, erbij. ja. Uh, hoeveel plakjes haal je uit zo'n cake? Twaalf denk ik, hè? Ja, twaalf. En je wil goed spelen? Ja, dat is ook iets van uh, 5 gram nemen. Oké. Okay. Om uh, niet te doen Ja, dat is goed. Doe dat maar. Nou, toen hadden we dus 5 gram hash. En toen moesten we nog het recept van de koek krijgen. Um, en ik weet niet of je het weet, Willemijn. Mm -hmm. Maar dat is dus geheim. Al 400 jaar. Dus een hartstikke leuke opdracht. Ja, daar ah, wist Kijk hij. tussen de broodjes door. Oh, die geur Lekker hoor hier. Kom binnen, kom binnen! Kijk, ik had het niet zo groot, maar. Uh... Nou ja, prima, groot genoeg. Hallo! Leuk, ik ink! Ik Bas! Frank. De schippers van BM. De schippers van BM! Dat zijn ja. wij! Ah, leuk man! En wij moeten uh, een David koek maken. Ho, ga... Enig idee wat het recept is? Nee, geen idee. Hoe kan dat nou? Dat het is niemand. hem, hè? Het... He? Ja! Maar je hebt toch wel. Heb je ooit een geproefd? Ja, vroeger kochten we zelf ook. Alleen. Uh... En dan? Wie maakt het dan? Een uh, fabriek, daar wordt echt het uh, geheim bewaard gehouden, zeg maar. Om, uh... Voor de David de Koek. Ah. Dus je kunt er ook niet echt achter komen wat er nou werkelijk in zit. Nee. Is dat heel ingewikkeld? Ja, dat is wel, is wel een ingewikkeld iets, zeg maar. Heb je al eens, want die hebt ik wel eens geproefd. Wat denk je wat er in zit? Ja, het ligt er maar net welke variant je hebt. Maar ik denk dat er een beetje, klein beetje gember erin zit. en uh, Ja, noten. Bastard suiker, denk ik. Maar ja, wat er precies in zit. Ik ben niet zo gek op koek zelf. dus uh, dat is wel <laughs> Als bakken daar ben ik niet zo gek op koek. Dus ja. Jeetje. Succes. Ja. ja, succes. En dat uh, hadden we wel nodig ook. Maar uh, online is bijna alles te vinden. We vonden een lijstje met het waarschijnlijke recept. Een beetje sinaasappels dat erin suiker, bloem, dat soort dingen. Dus toen ging ik naar de koekshoppen. Wat een 2,70 euro. Ja. Is ook niet duur. Ja, als het nou lekker is, dan komen die gewoon weer terug.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 Dus uh, bak ik de koek in een balletje. In <laughs> de Ja, nou, We kunnen het altijd in ieder geval proberen, ja. Dus, uh, uh, nou, laten we gaan beginnen. En de hasje. En de hasje, ja. En wat gooi je er als eerste in? Eh, uh, ik denk eerst even een, eh, uh, zal ik eens mee beginnen? Wat is handig om te doen? Ik denk eerst even de sinaasappel. Zo, in de pan. Oh, geen tijd uit, man. <laughs> kan toch nooit goed gaan?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 En dan moet het even... Even opbakken nog, hè? Even mee opbakken. En dan laat ik het gewoon helemaal inkoken. En dan wordt het vanzelf een soort van cake. Nou, Willemijn, ik wist precies hoe dat <laughs> werkte met die hasjes zo. Had je me allemaal geleerd op de redactie een paar <laughs> ja, weken natuurlijk. geleden. Dus, uh, die cake die ligt hier nu dus. Nou ja, de helft in ieder geval. De rest uh, is naar de Haven gegaan. Nu dus zit het lekker allemaal te trippen. En ze vinden het maatje, Willemijn, echt. Super <laughs> En vet. wat vindt Frank ervan? Die heeft er verstand van. Nou ja, zij... Uh... Super lekker. <laughs> ja. <laughs> yeah. Ja, ja, het is natuurlijk niet helemaal bakker, want het is in een pannetje. En, uh, maar toch, Luc, ja. zeker omdat ik het van jou nooit had verwacht. Ik, zeker, je hebt hem gewoon gehaald. Kom zeg. Drie. Neem een stukje mee voor over een week. Fries, vries door. hem in. Heb je hem ja. zelf, uh, zelf geproefd al? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Maar het is alweer een tijdje. We hebben hem in de middag hebben we hem gebakken. Dus hij is, maar ik ga straks, hij is al gesteend. Ik uh, doe je... nog even een wijntje ja. met een uh, stukje spacecake. Goed. Ja. Heren, de stand. Is op dit moment 4-3 voor Luc? Uh, ja. ja. Frank betekent dat jij nu op gelijke hoogte kan komen. De nieuwe opdracht is voor jou. Jullie mm -hmm. weten het. Even ten overvloede, degene die dit verliest, wordt letterlijk gekilhaald. Ja, ja. Frank, nu, jullie, um, uh, jouw opdracht. Op jullie lange reis zijn jullie inmiddels al heel wat bedweters tegengekomen. Mensen mm -hmm, die het allemaal veel, veel beter weten op het water. En het opvallende is dat wat jullie vertelden, is dat die mannen, bijna allemaal mannen, en die hadden allemaal bijna snorren. <laughs> Daarom gaan jullie nu een van deze bedweters terugpakken, een bedweter naar keuze. Frank, jouw opdracht is dat je van één man zijn snor moet afscheren. Oh, er? Dat doen ze nooit dat ja, leuk, leuk. Echt niet, dat doen ze echt niet. <laughs> net scherf me erbij ja, ja zeker, ja, ik moet dat wel doen, ik heb zo'n enorme baat oh. groei. Goed, en nou kom voor de speekkoekenbakker eh, Willemijn en uh, dan uh, hebben we nog even dit, ons bootje Kim, die gaat dus als een speer. Maar het uh, is nog wel nog steeds net zo laag als vorige week en ook nog steeds van die scherpe randjes en zo. Dus hier komt het hoofdstoot-round-upje van de afgelopen week. Haha, <laughs> dat is een beeldje. jongen. Laat het zien. Ja, oeh. God. <laughs> Hoeveel staat het nu inmiddels? Uh... Een puntje van mij erbij, Kijk kijken, hoor. Auw! Hahaha. <laughs> oh, het staat nu 28 tegen 20. Oh. Frank. Ja? Auw! Weer nog een sukkel ook. Oh, mijn knie dit keer. Frank, wil jij cola? Lekker! Auw! Yes! <lacht> 32-25 staat het nu. Voor Frank. Voor Frank, ja, ja. Ja, ja. ja. Die is ook een halve meter langer, dus dat ja, klopt. Ja. Heren, hoofdstootsen en tot morgen. Ja, Dankjewel! Okay, alhoi. Alhoi. I'm Van Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, yep, de, de uitzending zit er bijna op. Voordat we gaan, nog even het laatste woord voor acteur Tycho Gernand. Mijn tweet of the day is vanmorgen vroeg opgestaan om een stemtest te doen voor een, voor een nieuwe stem. En daarna heb ik een fotoshoot gehad voor het parool. En er staat binnenkort een artikel in over de paradevoorstelling waar ik ook iedere avond in sta. Binnenkort in Amsterdam te zien. Fijne dag allemaal. En dan ook nog advocaat Oscar Hammerstein. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft twee Nederlandse gezegden synoniem gemaakt. Op de koffie kopen en op de thee gaan. In beide gevallen ben je in dit geval in de aap gelogeerd als je op het Witte Huis komt. Want je moet 2400 miljard bezuinigen en je krijgt je zin niet. Is het nu, dat is de grote vraag, het eind van het verhaal of het begin van een liedje? En dan de allerlaatste woorden voor Lingo-presentatrice Lucille Werner. Ik ben vandaag helemaal in de ban van de djembe, een trommel die je veel ziet in West-Afrika. Nou, de djembe die wordt gemaakt van een uitgeholde boomstam en bespannen met een geitenvel. Ik heb er nog wel eens amateuristisch op getrommeld toen ik op reis was door dit continent. Nou, en Ik adem even weer de schoonheid in van deze prachtige reizen. En tegelijkertijd realiseer ik mij dat er nu zoveel honger en ellende is in de hoorn van Afrika. Hashtag Giro555. Ja, dat was een BNN Today voor vandaag. Morgen geen today, want dan speelt FC Twente. Wij zijn er donderdag weer. Zometeen Herrie Schut met Langste Lijn. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half 2. zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking. Zonder presentator.